Middernacht, het is donderdag 18 april. Martijn van Beek met het NOS-journaal. Willem-Alexander heeft geen problemen met een puur ceremonieel koningschap. In het interview met de NOS en RTL zei hij dat lintjes knippen ook inhoud is. Het gaat er namelijk om waar hij dat doet en waar hij aandacht voor vraagt, zo zei Willem-Alexander. Willem-Alexander laat zien dat hij goed beseft dat er in een moderne democratie geen plaats is voor een koning die zich met de politiek bemoeit...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 Zijn wapenwet was een van de speerpunten van zijn verkiezingscampagne. Obama zei zojuist dat hij alles blijft doen... om mensen te beschermen tegen wapengeweld. Volgens hem kan Amerika meer doen... als de beide kamers van het congres samenwerken. In Zwolle is een straat afgezet omdat er mogelijk explosieven in een huis liggen. De politie kwam in actie na een tip. Wat voor tip dat was, wil de politie niet zeggen. De explosieve opruimingsdienst haalt de verdachte stoffen nu uit het huis... en onderzoekt wat voor stoffen het zijn... De politie heeft de bewoner van 44 gearresteerd. Het weer in het noorden soms regen, elders bewolkt. In de ochtend vanuit het westen weer droog en zon. Het wordt dan 12 tot 15 graden. Dit was het NOS-journaal. Dit is Radio 1. NCRV. Casa Luna. Helco Span. In de Tweede Kamer werd vandaag uitgebreid gedebatteerd over het Sociaal Akkoord. Een debat dat zich toespitste op het moment dat een extra bezuinigingspost van 4 miljard al dan niet zal worden doorgevoerd. Maar wat eerder al wel duidelijk werd, is dat bij het streven van het kabinet om meer banen te creëren... de maakindustrie, zeg maar het ambacht, geen topprioriteit krijgt. Bovendien heeft dat ambacht een slecht imago. Je moet er werken met je handen en je krijgt er ook nog niet al te veel voor betaald. En er zijn daarom ook niet al te veel jongeren die voor een ambachtelijk vak kiezen. En precies daarom wordt morgen in verschillende steden een ambachtendag georganiseerd... waarbij 700 leerlingen van basisschool en vmbo kennis kunnen maken... met uiteenlopende ambachten van ijsmaken tot diamantair en van meubelmaker tot kapper. Goeiedag en heel hartelijk welkom hier in ons huis van de maan. Een ambacht dat bijna uit Nederland verdwenen is... is de schoenmakerij, waren er in 1960 nog 226 schoenenfabrieken in Nederland... Nu houdt er nog maar één moedig stand. En dat al sinds bijna 300 jaar. Schoenenfabriek van Bommel in Moergestel. En Reinier van Bommel is algemeen directeur van dat familiebedrijf. En vannacht mijn gast in Casaluna. Reinier, goeienacht. Van harte welkom. En mag ik even je schoenen zien? Oh, ja, natuurlijk. Ja? <laughs> even kijken. Het zijn bruine schoenen met een kwastje erop. Met uh, zijn het uh, van Bommels? Jazeker, zijn het van Bommels. Zitten ja. ze lekker? Ze zitten heerlijk. Het, is een instapper, zie ik. het zijn instappers, zie ik. Het hangt een beetje tussen een instapper en een moccasin, inderdaad. Ja. Wat is het verschil? Ja, ja moccasin zegt iets over de manier waarop de schoen gemaakt is... en instapper is het type schoen. Mm -hmm. En een moccasin, dat, dat uh, uh, maak je op welke manier? Ja, dat zegt iets Ik test over... meteen je ambachtskennis. Ja, dat zegt iets over hoe het jasje van de schoen... dat noemen wij een schacht... vastgemaakt is aan de binnenzol en de loopzol. Mm -hmm. En bij een moccasin doe je dat op een manier dat het leer nog onder de loofsel doorloopt... waardoor je een soort handschoen om je voet hebt zitten. En bij alle andere maakwijzes loopt dat leer niet onder je voet door. Dus dit zit het allerlekkerste nou, Het ziet eruit alsof het een mokkassijn is, maar het is het niet. Nee, nee, nee. Hij zit wel heerlijk. Hij zit goed. Ja. Eh, nou, nou ken ik jullie schoenen vooral toch van de meer klassieke vorm. Hè? De, de, de, de, ja, de schoenen met gaatjes. Daar dat zijn, we... zijn de allerberoemdste alle van bommels, toch? Daar zijn, de, de brook, inderdaad. Daar zijn we bekend van geworden. Er, is, er gaat een verhaal door rond dat in de hoogtijdagen van dat soort schoenen... ergens halverwege jaren tachtig... de beroemde studentenvereniging in Leiden, Minerva... dat je daar in de ontgroening moest leren hoeveel gaatjes er in onze schoenen zaten. Ja. En als je dat goed had, dan mocht je door. Ja, waarschijnlijk. Zoiets, ja. Ja, door naar de volgende ronde, wat dat betreft. Ja, die, die, die schoenen van jullie zijn, zijn legendarisch in Nederland. Uh, ze, ze worden nog steeds gemaakt. Jullie zijn de enige schoenenfabriek die in Nederland nog overgebleven is. Is het nou ook zo dat als je mensen ontmoet... dat je dan eerst kijkt naar hun voeten in plaats van naar hun gezicht? Ja, ja, ja. ja. Dat is wel een, een deformatie inderdaad, ja. Welke schoenen heb ik aan? Uh, ze zijn of blauw of zwart Suède en volgens mij waren ze niet van ons. Nee, dat, nou ze zijn zwart Suède. Ja, zwart Suède. Ka ja. Kan dit of is dit een miskoop? Nee, zwart Suède. Een nee, beetje puntig model. Absoluut. Er zit, er zit een rubberzooltje onder. Dat vind ik persoonlijk een beetje jammer. Beetje je goedkoop? Nou, nee, je hoeft helemaal niet goedkoop te zijn. Wij hebben ook schoenen met heel veel rubberzolen. Alleen, hè, voor je hebt een leuk jasje aan, je hebt een nette broek aan en dan. Vind ik daar persoonlijk wel schoenen met een leren zool onder pas. leren zool. Maar als dit een leren zool was geweest, dan was het beter geweest. Uh, de, ja, als je het mij persoonlijk vraagt... Oh, nee, ja, ik vraag het ja. jou, want jij hebt verstand van schoenen. Heb je trouwens vanavond naar het interview gekeken met Willem-Alexander en Maxima? Nee, heb ik helaas moeten missen. Hmm. Ik, ik zou me zo kunnen voorstellen dat je, als je gekeken zou hebben... dat je zou kijken of de kroonprins van Mommels draagt. Jazeker, zeker. Ja, zeker. Mijn, mijn twee broers en ik hebben mensen uh, z'n drieën een WhatsApp-groep... waar we van alle andere dingetjes naar elkaar toe sturen... En nog niet zo heel lang geleden was uh, oh, dat was het interview met Paul de Leeuw... die uitgebreid op televisie was. En daar heeft een van mijn broers een fotootje gemaakt van de televisie... omdat Paul onze schoenen aan had. Kijk eens dus daar aan. zijn we wel heel scherp op, ja. Willem-Alexander is nog niet uh, in jullie WhatsApp-groep terechtgekomen... na vanavond? Uh, nee, nee, nee. Want nee, jullie leveren wel aan het hof, hè? Uh, ja, ik heb me wel eens laten vertellen... ik heb daar zelfs op de heenweg hier naartoe nog eventjes over na zitten denken... volgens mij mag ik daar officieel niks over zeggen. Is dat zo? Nou ja, mijn vader heeft ooit wel eens gezegd in een interview, lang geleden... dat wij inderdaad leverden aan het hof. En toen heeft hij een tik op zijn vingers gekregen van uh, de BVD... dat we daar niks over los mogen laten. Maar, dus misschien ga ik nu ook alweer te ver. Maar dat lakeien zo lekker lang kunnen staan daar op het paleis... is mede misschien te danken aan jullie. Nou, op, dat, op basis van het verhaal wat mijn vader toeverteld heeft... want dat is toch al bekend. Inderdaad, lakeien lopen op onze schoenen. Ja. Oké, okay, maar de prinsen? Ik, ik weet het echt niet oprecht, nee. Geen idee. Je zou het mogen hopen als hofleverancier. Ja, ja, ja, en als ze echt kijken op kwaliteit hebben kiezen... Voor die van ons. Ja, je, je bent geen commerciële directeur... maar je hebt er wel trekjes uh, van. Ja. ja, Renier van Bobbel, als gastvandacht in de Casa Luna. Ja, morgen dan die ambachtendag, uh, Renier... om jongeren te, te interesseren voor het ambacht. Is dat nodig, zo'n initiatief? Ik denk dat dat ontzettend goed is. Ja, ik ben... Uh, um, want het, het, het, het, het HBA, hoofdbedrijfschap ambachten... doet dit al wat langer. Ik ben, uh, het is van de nacht van het ambacht verschoven naar de dag van het ambacht. Ik ben daar twee keer geweest bij die nacht van het ambacht. En ik denk dat dat waanzinnig goed is. Dat er organisaties zijn die zich daar zo voor inzetten... om de jeugd inderdaad weer um, warm te maken... voor, precies wat je in de inleiding zei... Uh, voor werken, gewoon met je handen. Want jongeren willen dat helemaal niet meer. Ja, dat denken we met z'n allen. Maar um, het, het, het, het geeft... Uh, ja, ik zou het bijna willen vergelijken met sporten. Als je... En je denkt ook altijd dat je niet wil gaan sporten. En als je eenmaal geweest bent, dan heb je een voldaan gevoel. Als ik de hele dag echt alleen maar achter mijn computertje zit... en ik zit, kom s'avonds thuis, dan heb ik af en toe niet, het niet echt het gevoel dat ik iets gedaan heb. Maar als ik door de fabriek loop en ik ga staan met die mensen te praten... en ik zie wat daar gebeurt, ik krijg daar energie van. Ja, en waarschijnlijk die mensen dan zelf ook... Maar toch heeft dat Ambacht een slecht imago. Uh, dat heeft des, uh, te maken met het imago dat het heeft om met je handen te werken. Het heeft misschien ook met de betalingen uh, te maken. Maar dat imago is niet goed. Hoe, hoe komt dat? Ja, ik heb een beetje. Ik, ik ben het daar wel mee eens dat het inderdaad geen goed imago heeft. Ik, ik, ik heb een beetje het idee dat we het daar met z'n allen in de maatschappij nagemaakt hebben. Op welke en, manier dan? Nou. Wat je zelf ook al aangaf, het betaalt inderdaad niet zo goed als de advocatuur of het IT-wezen. Ja, het wordt ook beter betaald als directeur waarschijnlijk dan als werknemer in jouw fabriek. Ik word voor achter mijn computer meer betaald inderdaad dan iemand die bij ons met de handen schoenen staat te maken. Ja. Ja. En, en, en, en wij beoordelen mensen steeds meer in de loop der decennia op wat je verdient. In plaats van op wat je daadwerkelijk kunt. Als bij mij thuis een, een loodgieter of een timmerman komt... ik sta met mijn oren te flapperen uh, uh, wat die man staat. Ik kan het niet. He? Hij kan wel een brief typen, wat ik ook kan. Dus het, het, het is ondergewaardeerd en wellicht zelfs onderbetaald. Ja. Nou, hier kan ik morgen vroeg problemen mee krijgen <lacht> met onze OR. Um, maar ik denk dat dat heel belangrijk is. Dat we, dat we uh, uh, steeds meer zijn gaan kijken naar wat verdient iemand... in plaats van wat kan iemand. We zijn de waarde van het, van het maken uh, een beetje uit het oog ver verloren. Ja, het is allemaal verschoven naar het buitenland. En dat, dat, dat noemen we dan ook gauw lage loonlanden. Terwijl daar uh, uh, uh, nog scholen zijn om ambachten te leren. Hè? Um, wij niet al onze schoenen worden gemaakt in Nederland. Wij laten veel schoenen maken in Portugal. Waarom? Uh, vanwege de prijs. Heel simpel. En, uh, is, is het loon daar lager? Ja, dat geldt. Mm -hmm. Gauw tussen de 15 en de 20 procent in Portugal. Mm -hmm. En daarnaast is overigens niet het loon de enige reden... maar wat je in de inleiding ook al zei... in Nederland waren in 1960 nog 226 schoenfabrieken... met een infrastructuur. He, dus er waren zodenleveranciers, leerlooiers, alles was er nog. Dus je kon letterlijk op de fiets kon je de schoenen in elkaar gaan zetten. Ja. Dat is er niet meer. Dus als wij alles nog in Moegestel zouden maken en ontwikkelen dan moeten we de hele wereld over gaan vliegen... of in ieder geval heel Europa over gaan vliegen... om die schoenen in elkaar te zetten. Terwijl in Portugal, daar heb je nog een echt schoenmakersgebied. 20-30 kilometer onder Porto. En daar kan mijn broer, die daar de schoenen zit te ontwikkelen... Uh, Floris van een, Bommel. Floris, inderdaad. In een autootje stappen en naar de zolenleverancier... naar de gespenleverancier. Die kan die flosjes halen. Hij kan een leuke haktip creëren. En daar wordt die schoen samengesteld. Dus het is niet alleen maar de prijs, maar het is ook de infrastructuur... die in die landen, in dit geval in Portugal, nog aanwezig is. En daar vind je ook ambachtsmensen die die schoen kunnen maken. Jazeker. Daar zijn, um, om een, een klein voorbeeldje te noemen... Het, uh, het Instituut van Nederland, TNO... ik ben uh, 14 jaar geleden begonnen... en uh, toen had TNO nog een afdeling schoentechniek. Dus toen konden wij, als wij een, een zol wilden laten testen... Of, of de leer wilden laten testen op trekkracht... konden we dat nog naar TNO sturen... Dat is, ik denk, tien jaar geleden zijn ze daarmee gestopt... omdat er niemand meer spulletjes stuurde. In die regio waar wij in Portugal zitten... zitten twee van dat soort instituten. Daar werken honderden mensen. Maar hebben wij dan die schoenindustrie... want daar hebben we het dan toch vannacht vooral over... hebben we die gewoon verkwanseld in Nederland? We hebben het gesubsidieerd naar het buitenland gebracht. Hoezo gesubsidieerd? We hebben geld meegegeven. Nou, Portugal is in dat opzicht een, een aardig voorbeeld. Um, Portugal is, zo goed is mijn geschiedenis, niet meer ergens... Begin jaren, eind jaren 60, begin jaren 70 uit de dictatuur gekomen. Ja, begin jaren 70. Begin ja. jaren 70. En um, net als hoe we dat met, met de Oostbloklanden hebben gedaan, uh, is in de tijd daar veel Europese subsidie naartoe gegaan. En in die dictatuurtijd had Portugal al een bloeiende schoenindustrie. En daar is geld naartoe gegaan. De, wij hebben een, een moderne, gemechaniseerde schoenfabriek in Moegestel... waar nog steeds 150 mensen werken. Maar als ik vanuit mijn schoenfabriek, onze schoenfabriek, naar Portugal gaan... in Portugal zijn ze moderner. Daar, staan, uh, uh, he, daar komt jeugd nog naar binnen. En dat kan omdat daar geld van Europa... ik weet niet of het nu nog steeds is, maar vroeger naartoe is gegaan... om daar moderne machines neer te zetten. Ik moet een machine 100% betalen. Als een van mijn fabrikanten in Portugal er eentje koopt... krijgt hij waarschijnlijk 20, 30% subsidie. Neem je dat de Europese politici kwalijk? Dat gaat, nou, ja, dat gaat misschien een beetje ver. En ik heb daar nog nooit zo over nagedacht. Het is wel zonde. Het is, um, kijk, het, het, het commercieel, uh, je kunt dat commercieel bekijken. Er zijn in Nederland vanuit historie drie grote uh, herenschoenenmerken. Uh, Van Lier, Van Bommel en Greven. En in die volgorde was het vroeger ook altijd in de prijs. En die lagen altijd in de winkel. en Mijn grootvader heeft altijd een gevecht moeten leveren... om zijn plek te krijgen tussen die drie mm -hmm. Nederlandse merken. Mm -hmm. Omdat Van Lier en Greve hun grip op de markt enigszins verloren zijn... zijn wij als, als, als een van die grote drie nog overgebleven... en moeten wij concurreren met heel veel merken uit Portugal... uit Italië en marketing. Het is voor ons als Nederlands merk mooier en beter schoenen verkopen met goede Nederlandse concurrenten... omdat dan in het hoofd van de consument in Nederland... die Nederlandse schoenen zit. Nu denkt iedereen dat kwaliteit uit Italië komt. Terwijl Italië, Italië eigenlijk inferieure kwaliteit schoenen maakt. Maar realiseren Nederlanders, realiseert de Nederlandse consument zich niet langer... dat er ooit in Nederland goede schoenen gemaakt zijn? Ik denk dat er maar heel weinig mensen zijn die zich dat nog realiseren. En wat betekent dat voor een bedrijf als dat van jullie? Uh, buitengewoon veel kansen. Daar zijn Ook op. buitengewoon proble veel problemen lijkt me. Nou, in de zin van wat ik net vertelde, inderdaad. Problemen, omdat het. Nou, eigenlijk gemiste kansen. Omdat ik het, wij het prettig zouden vinden als, als, als het zou leven bij de Nederlandse consumenten. Als we echt met z'n allen nog trots zouden zijn op dat Nederlandse product. Nou, dat proberen wij in ons eentje overeind te houden. Dat zou makkelijker zijn met z'n drieën. Of met zelfs nog meer. Maar waar kansen liggen in het feit dat de Nederlandse consument niet meer doorheeft... dat er in Nederland nog geproduceerd wordt... is dat wij als enige Nederlandse schoenenfabrikant bij ons in Moegestel... Uh, aan het investeren zijn in ons bedrijf om het zo in te richten... dat we de consument kunnen uitnodigen om bij ons een kijkje te komen nemen. Dat je een soort bezoekerscentrum inricht als het ware of een museum? Daar zijn we mee bezig. Ze zijn, uh, deze week zijn ze het aan het inrichten. We hebben de afgelopen twee jaar hebben wij uh, een flinke verbouwing gehad in ons bedrijf. De locatie waar we nu zitten in Moegestel zitten we sinds uh, 1952. We zaten sinds 1930, zitten we in Moegestel. Jullie bestaan sinds 1734. Hè? 1734 is inderdaad uh, twee zonen van de man waar ik naar nou vernoemd ben. Ik ben vernoemd naar de stamhouder Reinier. En Adrianus en Christianus zijn in Breda begonnen... via trouwen in Moegestel terechtgekomen, uh, 1830. Dat pand is afgebrand in 1951. Toen zijn we in 1952, heeft mijn grootvader... het bedrijf neergezet waar we nu zitten... En eigenlijk zou je kunnen zeggen dat dat vanaf 52 tot twee jaar geleden... nooit goed verbouwd is. We hebben er wel iedere keer bij gebouwd. We zitten nu op 7.000 vierkante meter. En mijn grootvader heeft 600 vierkante meter neergezet. En die 7.000 vierkante meter hebben we nu zo verbouwd... dat we daar straks honderden, zo niet duizenden consumenten per jaar... rond kunnen leiden. Dus we, hebben, we zijn een factory tour aan het inrichten. Een factory tour. Dus jullie worden eigenlijk een bezienswaardigheid. Dat is natuurlijk marketingtechnisch inderdaad heel slim. Maar het is ook wel heel triest dat een schoenenfabriek in een land met een zo rijke traditie... een bezienswaardigheid moet worden. Er zit, er zit inderdaad iets uh, melodramatisch aan. Ja. Ja. ja, want over de mensen die bij jullie werken... Hè? want jullie hadden natuurlijk ook kunnen besluiten... we gaan gewoon helemaal naar Portugal met die productie... en dan houden we die naam erop. Uh, en we maken het helemaal in Portugal, zijn we ook een stukje goedkoper. Maar jullie hebben besloten, nee, we blijven schoenen maken... gewoon waar we dat al meer dan uh, 250 jaar doen, in Moorgestel. Hoe vind je mensen? Want dat ambacht is niet populair. Jongeren gaan niet graag een ambacht uitoefenen. Uh, hoe vind je je, je je personeel? Dat wordt steeds lastiger. Dat wordt steeds lastiger. Daar, daar moeten wij um, uh, diep voor graven. En, en een van de dingen die we daarvoor hebben moeten doen... is... Um, wij hebben ons heel lang gericht op uh, actief proberen... om jeugd binnen te krijgen tussen de 20 en de 30, zeg maar. En um, wat steeds vaker bleek, was dat het heel lastig is... om ze één, binnen te krijgen, en twee, als ze binnen zijn, om ze te houden. Dus op een gegeven moment hebben wij gewoon, noodbreekt wet... Um, we hebben recent nog iemand aangenomen van 62. Nu is er helemaal niks mis met iemand van 62. Maar om daar nog dik in te gaan investeren... omdat toch bijna iedere bewerking die wij in herstel doen tijd vergt om dat te leren. Ja, want het gaat in gaat 280 stappen, hè? Het maken van één schoen... schoen die wij in van die een instappen maken. die op een moccasin lijkt... daar gaan 280 stappen voor, uh, overheen voordat je hem hebt. De, de gemiddelde schoen die wij een moegestel maken... inderdaad, die maakwijze die wij een moegestel doen... is 280 handelingen. Ja. 280 handelingen en ja. die meneer van 62... of die mevrouw van 62 die bij jullie is komen werken... die kent die handelingen. Dat is een oude ambachtsman. Dat nou, is een niet oude allemaal, die kent er... Nou, dit, de, de man waar ik het nu over heb, uh, uh, werkt in de stikkerij. En die kent er dan, dan tien of vijftien. En van de vijftien die hij moet kennen, kende die toen hij bij ons kwam, kende die, hij er twaalf, bij wijze van spreken. Dus die hebben er nog maar, volgens mij kwam hij uit de kledingindustrie, die hebben nog wat aan moeten leren. Maar als we daar iemand nieuws op zouden zetten van 2030, dan moet je ze alle vijftien aan leren. Dat duurt misschien wel, ligt eraan hoe ingewikkeld ze zijn, tussen, tussen een half jaar en de twee jaar voordat je dat allemaal onder de knie hebt. Ja, en de kans dat iemand op die jonge leeftijd dan weg is, is heel erg groot. Dus we hebben gezegd, als er mensen zijn met kennis en ervaring... die er overigens ook niet meer veel zijn... dan nemen we hem ook aan, hem of haar, als ze 62 zijn. Maar is het dan geen aflopende zaak? Je zegt, er zijn steeds minder mensen met kennis en ervaring, dat schoenmakersvak sterft een beetje uit. Is er bijvoorbeeld nog een opleiding om, nee. om schoenmaker te worden? Om schoenen te leren maken? Nee, in Nederland is er geen opleiding meer. Er, is, uh, er zijn wel dingen die er dichtbij liggen. Je hebt in Bokstel zit een hele mooie school. Het Sint-Lucas College dat is een uh, mbo-opleiding. En die hebben uh, een aantal ambachtelijke opleidingen... waar je met keramiek en textiel en leer uh, uh, uh, kunt gaan leren. Maar dat worden bijna kunstenaars. Dus die zouden wij, uh, iemand die met leer bezig is, kunnen gebruiken... Op onze designafdeling of product development in de ja. fabriek zijn ze wellicht alweer net iets te hoog opgeleid. Maar hebt... hoe, hoe gaat het dan in de toekomst als je zegt: van, Nou, je ja. hebt al zo'n kunstopleiding, semi-kunstopleiding, maar de, de gewone man of vrouw die uh, in die fabriek die schoenen echt gaat maken, die een aantal van die 280 uh, handelingen beheerst, waar ga je die vinden? Die zullen we dus intern moeten gaan opleiden. Doen en... jullie het al? Ja, ja, ja, ja, Wij waren toen er nog um, in Nederland opleidingen waren... waren wij ook een officieel gecertificeerd leerbedrijf. Dus toen had de chef van onze productieafdeling... heeft daar certificaten en opleidingen voor gevolgd... om mensen intern op te kunnen leiden. Maar ook dat is weer stilgelegd... omdat die opleidingen er niet meer zijn. Dus naast dat we wat oudere medewerkers uh, ook aannemen... Uh, hebben we inmiddels ook uh, drie mensen uit Polen bij ons werken. En dat zijn dan niet even oneerbiedig gezegd, de beroemde door polen Maar dat zijn uh, twee senioren en een junior... die speciaal voor ons gezocht zijn in het Poolse gebied... waar schoenen gemaakt worden van origine. Want daar is nog wel zo'n schoenindustrie. Uh, net als in Portugal, hetzelfde verhaal. Daar is nog wel een bloeiende schoenindustrie. Ja. En die, mensen, maar, ja? die mensen kunnen bij ons net iets meer verdienen. Ik geloof dat het een, twee neven waren die bij ons zijn komen werken. Die hebben inmiddels allebei een vaste baan bij ons. En een van de twee heeft zijn gezin overgehaald en zijn zoon werkt inmiddels ook bij ons. Dus we hebben drie Poolse medewerkers. Die van Metafaan, die staan dan in de montageafdeling... Uh, nou ja, van de tien, uh, tien bewerkingen die zij moeten doen... ze alle tien al kenden. Ja, toen ze bij jullie aan het werk gingen. Ja. Je hebt Portugal, waar het uh, uh, goedkoper is qua loon. Je hebt Portugal, waar de infrastructuur een stuk beter is. Mm. Je hebt Nederland, waar het eigenlijk vrijwel onmogelijk is... om goede mensen te vinden. Als je ze vindt, moet je ze opleiden en dan maar hopen dat ze blijven. Waarom blijven jullie eigenlijk nog in Nederland? Ja, dat is een hele goede vraag. Um, in ieder geval niet om uh, het laatste dubbeltje winst eruit te wringen. Want wat dan wij... kun je er beter naar Portugal gaan, dan, lijkt dan, me... Ja, en eigenlijk nog veel verder weg naar China ja. of naar Vietnam. Um, wij eh, als drie broers, hè, allebei mijn broers zitten ook in de zaak. Wij zijn met z'n drie aandeelhouders, 100% familiebedrijf. Jij bent algemeen directeur, je broer Floris... die ook een eigen schoenenlijn heeft bij jullie, die is creatief directeur. En je jongste broer Pepijn is commercieel directeur. Dat is de verdeling, hè? Exact, dat is de verdeling. En eh, wij hebben het er eigenlijk nooit over... zoals je nu net die vraag stelt van waarom doen jullie dat? Wij weten alle drie... En ons managementteam weet dat. En zelfs iedereen bij ons in de fabriek weet dat. Dat wat wij in Moegestel doen veel geld kost. Als, eventjes los van een sociaal plan en al dat soort dingen. En de persoonlijke ellende die erbij hoort. Als wij morgen de deur zouden sluiten. Dan kunnen we overmorgen al onze schoenen een aantal euro's goedkoper maken. Dus en dan wij, liggen ze nog steeds in de winkel. Dan is het... Uh, ik merk als consument niks van. Uh, als wij goed ons best blijven doen... en ik neem meer mensen aan in Nederland... die de kwaliteit in Portugal kunnen controleren... en ik breid de product development afdeling uit... dan zul jij daar als consument weinig tot niks van gaan merken. Maar dan is wel de ziel uit ons bedrijf. Dan is de geest uit de fles. Dan heb ik... Uh, een deel van, althans dat gevoel heb ik dan. Dan heb ik een deel van mijn uh, uh, familiehistorie verlogen ik dan. He, negen generaties lang hebben mijn voorvaderen dit bedrijf overeind weten te houden. En ik zal toch potverdorie niet diegene zijn die de boel naar de gallemiezen gaat helpen. En alleen maar voor dat stomme geld, om het zo maar even te zeggen, die laatste paar euro's. Die uh, 80, 90 mensen eruit gaat zetten. Want het kan wel. En de consument is schijnbaar bereid om ervoor te betalen wat ze ervoor betalen. Ondanks dat niet iedereen weet dat het in Nederland gemaakt wordt. Dus, dus het is een verantwoordelijkheid die je ook uh, gewoon als, als lid van de familie van Bommel op je schouders voelt. Uh, uh, zo voelen uh, wij vragen? dat wel. Ja, ja, zo voelen wij dat wel. Dus het is inderdaad een, een, een belangrijk deel is. Hè, en daar zit ook een beetje de Brabantse katholieke waarden in. Uh, de, de, de, de, de, het rentmeesterschap wat we over dit bedrijf hebben... en de verantwoordelijkheid. Mijn vader heeft dat vroeger ook altijd gezegd. Jongens, er, is, er zal altijd plek zijn voor jullie in het bedrijf. Maar realiseer je wel dat als je op een uh, uh, belangrijke functie komt... je bent verantwoordelijk voor 150 gezinnen. Dat zijn een hoop mensen. Dat, dat legt een last op je schouder. Dus zolang we dat kunnen volhouden... gaan wij geen reorganisatie plaats laten vinden. Dat is één. Twee is kwaliteit. Niet onbelangrijk. Ik kan letterlijk, als ik uit mijn kantoor loop... zet ik tien stappen en dan uh, sta ik in een schoenfabriek. Waar ik als algemeen directeur kan zien wat het is om schoenen te maken. Hm. Ik weet wat als, als, als morgen die, die, die, die, die, die Mafcase in Noord-Korea... zijn uh, kernraket afschiet op Zuid-Korea... en er br breedt een wereldoorlog uit, kan ik schoenen maken. Jij kunt ook echt schoenen, ik kan maken, schoenen maken. Als men zo ja. straks losraakt... Ik zal heel erg mijn best moeten doen, maar in principe kan ik het. Ja, Ik heb het geleerd. En uh, uh, uh, Niet omdat ik dat nou kan, betekent dat kwaliteit. Maar ik kan, wij kunnen in Moegestel mensen uh, in dienst houden... die ik als het moet naar Portugal, Portugal kan sturen. En dat gebeurt dus ook regelmatig. Om die Portugees aan de verstand te brengen hoe ze dat probleem op moeten lossen. Mm -hmm. Als ik die fabriek niet meer heb, wie moet ik dan naar Portugal sturen... om die Portugees uit te leggen wat kwaliteit is? Die zijn er niet meer. Dus het is werkgelegenheid, het is kwaliteit en niet geheel onbelangrijk PR. Daar had ik het net al eventjes over met die rondleidingen, die factory tour die we gaan doen. Het feit dat ik hier nu zit en niet een of andere grote schoenenhandelaar uit het Waalwijkse. Waar veel meer schoenen de revue passeren dan bij ons in Moegestel. Dat heeft een PR waarde de enige schoenfabriek in Nederland zijn is wat waard. Ja, er zijn dus allerlei redenen om hier te blijven. De enige reden om weg te gaan zou zijn dat je meer geld zou kunnen verdienen... Ja tegelijkertijd kan ik me voorstellen... dat jullie je misschien door de politiek wat in uh, de kou uh, gezet voelen. Niet, niet alleen misschien als, als schoenenfabriek, sowieso als, als maakindustrie. Heeft dit kabinet, vind jij, voldoende aandacht voor die maakindustrie? De Duitsers hebben veel aandacht voor de maakindustrie. Denk maar aan de auto-industrie, die daar nog steeds... Ja, daar is ook crisis natuurlijk, maar op, op zich is die nog steeds bloeiende. Um, in Nederland lijkt die aandacht voor die maakindustrie een stuk kleiner te zijn. Voel je je in de kou gezet? Ja, dat gaat misschien een beetje ver, maar um, het is wel zo... dat ze er weinig tot niks mee doen. En met ze bedoel ik dan inderdaad de politiek. Veel aandacht voor innovatie, voor high-tech, uh, voor kennis-economie. Ja. Weinig aandacht voor mensen die gewoon iets maken. Ja, precies. En je, je slaat daarmee... en dan komen we weer op de opleidingen. Je slaat daarmee een, een heel groot deel van uh, de Nederlandse jeugd over. Hè, er zijn uh, veel jongeren die niet... Ja, want, want, want wij werken met geschoold personeel, maar geschoold bij ons in het bedrijf. Wij hebben alleen maar vakmensen staan. Maar heel veel van die vakmensen zijn schoolverlaters. Of mensen die een vhbo opleiding hebben gedaan... en uh, uiteindelijk in een verkeerd werk terecht zijn gekomen en uiteindelijk bij ons. Er, zijn, er is niemand die rechtstreeks bij ons komt werken, anno vandaag meer. Nee. Maar er, zijn, er is heel veel jeugd, dat kan niet anders... die niet kunnen leren of niet willen leren of er geen zin in hebben. En als wij geen maakindustrie meer hebben in Nederland wat gaan die allemaal doen? Dan moet toch ergens werk zijn, dacht ik zo. Dus er verdwijnt, zeg je, ook heel veel werkgelegenheid... op het moment dat je die maakindustrie niet blijft stimuleren. Ja, het beetje wat we nog hebben, uh, uh, gaat dan nog verdwijnen. En gelukkig, kijk, wij zijn een kleine werkgever... waarbij we moet gestal 150 mensen werken. Maar een, een Wim van der Leegte hè, van de VDL-groep... die duizenden en duizenden mensen onder zijn hoede heeft... Hè, die recent nog uh, uh, Volvo in, in, in, wat was het, Born overgenomen ja, Born heeft... Dat is wel een voorvechter uh, op landelijk niveau voor de maakindustrie in Nederland. En die man uh, zet zich meer in voor de maakindustrie dan de hele uh, Haagse politiek bij elkaar. Normaal. Wat zou je van die Haagse politiek verwachten als, als uh, vertegenwoordiger van die maakindustrie? Nou, ik heb wel eens het voorrecht gehad om uh, uh, met. Uh, ik heb uh, in mijn carrière inmiddels drie ministers mogen ontmoeten. En ik heb tegen alle drie uh, met zoveel woorden gezegd dat het mooi zou zijn als... Hè, er is een hele mooie transformatie geweest de afgelopen decennia... in uh, het vak kok. Koken. Hè, als, je, als je tien jaar geleden naar een restaurant ging... dan was het altijd een blinde muur... en achter die blinde muur stond de kok. Ja. En nu hebben we de tv-koks en overal zijn open keukens. en Het is ook een ambacht. Ook een vak waar, waar, waar tien jaar geleden niemand... iedereen zijn neus voor ophaalde... en nu wil iedereen sterrenkok worden. Mm. En dat is door de tv gedaan. Dat is door de commercie gedaan. Ik denk dat je als de politiek zich echt in zou zetten, zoals een Wim van der Leegte dat doet... en zoals ik dat op mijn manier probeer te doen voor die maakindustrie... en voor het ambacht in het algemeen... dat ook Den Haag een steentje bij kan dragen aan die transformatie... Hè, van het is allemaal maar niks en je moet het met je handen doen... en ga nou maar leren hoe je computerprogramma's moet schrijven... want dan verdien je veel meer geld Maar mee. hoe zou Den Haag dat kunnen doen? Nou ja, door um, de oude ambachtsscholen weer terug te brengen. He, doordat, die zijn verdwenen. Die zijn compleet verdwenen. Dat is allemaal opgeslokt door dat hele grote, die, die, die, die scholenfabrieken die we dan VMBO noemen. Uh, he, stimuleer die kleine scholen zoals zo'n Sint-Lucas in, in Bokstel. Er zit in, in, in Nieuwegein tegen Utrecht aan zit het SVGB. Daar leert jeugd uh, sieraden maken. Daar is nog een hele kleine opleiding tot uh, schoenreparateur. Uh, Leg daar wat meer focus op vanuit Den Haag. Dus het moet beginnen bij het onderwijs, zeg je. Uh, absoluut. Het moet zo beginnen bij de Was misschien zo'n slecht idee nog niet. Uh, het is voor mijn tijd, maar als je het mij vraagt, moeten ze het morgen terugbrengen. Annie van Bommel, algemeen directeur van de Van Bommel Schoenenfabriek. We praten straks verder ook over jouw weg die je hebt afgelegd binnen die fabriek. Want ooit was je een student die niet heel erg studeerde in Maastricht. En zie waar je nu zit. Maar je hebt ook muziek meegenomen, hier voordat we daarover gaan praten. Uh, muziek van een uh, streekgenoot, Jan-Willem Roy. Uh, de Rabobank Blues, wil je graag van hem horen? Waarom? Ja, het is een liedje... Wat ik eh, vaak heb geluisterd... Ik ben, ik ben, eh, de Brabantse muziek is sowieso heel erg mooi... omdat het, omdat het heel hard binnenkomt bij een Brabander. Mm -hmm. En dit is een liedje wat je eigenlijk drie keer moet luisteren... voordat je door hebt over wie het gaat. En dat vind ik wel heel erg mooi. Nou, luister dus maar. weer Roy. Al vaak van gehoord... maar nooit niks gezien... Pas ben ik gaan kijken... Ben ik gaan zien? Onder de indruk, gerakt dus een werk, gerakt dus een leven, de passie, is een werk. En nooit niks verdiend, zou nou eens moeten zien. Moeten kunnen kijken, zou nou eens moeten zien. Mens, grote mens, van Zunde tot Bangkok, daar kunnen hem zien. Van hier tot aan daar, van New York tot nu nu, gaan kijken, gaan zien. Oh, lange, lange rijen, maar ik heb geluk. Als klant van de Rabobank scheelt het een stuk. Go van go, een specialerij. Midden pas van de bank, de toeristen voorbij. Posters, kaarten of een gezellige mond. Alles beschilderd, met werk van begoogd. Een hippe Chinees in een zonnebloem gescoord. Ze mooi, ze prachtig in een driehoekse doos. Tot z'n de top Bangkok, daar kunnen we hem zien. Van hier tot aan daar. Van New York tot nu, kan gang kijken, gaan zien. Heeft nooit iets verdiend. Was trouw aan zijn handen en trouw aan het licht. En trouw aan de luchten, een ver gezicht. Maar zag geen kans, hij had geen kans. La tristes durera, durera toujours. Mens, grote mens, ontzende tot Bangkok door kunnen zien. Van hier tot aan daar. Van New York tot nu gaan kijken, gaan zien. Moet nooit iets verdienen. En dat was uh, JB Roy. Radio 1, Casa Luna. Helco Spam. Hier weer Roy met de Rabobank Blues. En inderdaad, dat ging over Vincent van Gogh. Over maken gesproken. De gast vannacht in Casa Luna is Renier van Bommel. Hij is algemeen directeur van Schoenenfabriek van Bommel. Een familiebedrijf sinds 1734. Ja, Renier, je zei het al, met een beetje moeite zou je uh, een, een losse zool uh, kunnen maken. Je kunt schoenen uh, maken. Nou, kan ik me voorstellen, als je zo dat als je opgroeit in een familie met zo'n traditie... dat je dan eigenlijk... en je heet dan ook nog naar de stamvader van de Van Bommels, hier, dat je dan eigenlijk helemaal geen keuze hebt om een ander beroep te kiezen... dan een beroep binnen die schoenenfabriek. Ja, dat zou je inderdaad haast denken. Terwijl het tegenovergestelde waar is. Ja? Ja. Het is eigenlijk heel kort te verklaren. Mijn vader is de enige van zijn generatie die in het bedrijf is gegaan... De achtste generatie, dus de zevende generatie, generatie van mijn grootvader zaten vier van mommels in het bedrijf. En waaronder mijn grootvader. En de relatie tussen mijn vader en mijn grootvader was ronduit slecht te noemen. Uh, uh, persoonlijk, maar vooral ook zakelijk heel erg slecht. En vanuit die vervelende relatie heeft mijn vader uh, bij hemzelf meegenomen. Dit ga ik mijn zonen nooit aandoen. Dus mijn ouders zijn zelfs bewust uh, tien kilometer verderop gaan wonen. Dus wij zijn niet, wat je vaak bij familiebedrijven ziet... naast het bedrijf gaan wonen. Maar mijn ouders zijn in het dorpje heel ver en Beek gaan wonen. Om ons maar bij dat bedrijf weg te houden. Dus we kwamen daar ook zelden? Ik ben tot mijn 21ste, ik denk drie keer bij ons op de fabriek geweest. En uh, dat was eerder om een rolletje plakband te halen... dan om vakantiewerk te doen. Hmm. Nee, Ik ben er, ik, ik, ik zeg 21, omdat dat een beetje de leeftijd was... dat ik besloot aan mijn vader eens te vragen... Van wat zou ik eigenlijk moeten doen om bij jou op de zaak te komen? En tot ik, Ja, drie, vier keer ben ik er geweest. Je bent er drie keer geweest. Je bent afhankelijk bedrijfskunde gaan studeren. Ja. Althans, dat was de bedoeling. Dat was de bedoeling, ja. Dat werd niet veel. Uh, nee. Ik heb uh, drie jaar op de universiteit in Maastricht uh, uh, gezeten. En ik heb in mijn eerste jaar uh, zoveel andere dingen gedaan... dat dan eigenlijk moesten... Leuke dat, stad, hè, Maastricht. Ja, waanzinnig mooi. <laughs> dat ik het in jaar twee en drie niet meer kon bijhalen. En um, ik had het... Althans, dat, dat, dat, dat is mijn overtuiging absoluut af kunnen maken. Alleen eh, richting het einde van het derde jaar... Eh, toen was ik dus eh, die, de rond de 21... Eh, kwam ik met mijn vader op een gegeven moment in gesprek over de zaak. En toen werden die gesprekken steeds concreter. En toen heb ik dus de vraag aan mijn vader voorgelegd... wat zou ik eigenlijk moeten doen om bij jou in de zaak te komen? Want dat lijkt me wel interessant. En waarom leek je dat op dat moment interessant? Want daarvoor had je, je eigenlijk nou eens met die hele zaak bemoeid. Ja, klopt. Um, ja, ik ben wel van het VWO naar de universiteit gegaan... met ergens in mijn achterhoofd, nou, hè, met bedrijfskunde kan ik overal terecht. Dus ook in de zaak van mijn vader. En toen ik daar tweeënhalf, bijna drie jaar zat... heb ik me ergens een keertje, denk ik, ik kan me dat niet echt herinneren... gerealiseerd van ja, vooral eigenlijk het waarom niet stuk... He, het is toch jammer om het te laten liggen. Hè? Al, negen of al acht generaties draait dat daarin. Toch weer die familietraditie. Ja, het, het begint ergens te kriebelen. Ja, trouwens wel leuk om even te zeggen dat op onze Facebookpagina... de Casa Luna Facebookpagina... staat een foto van je bed, bed, bed overgrootmoeder... Maria van Gijssel. Wij schatten zo de derde generatie van Bommel. En Dat is iemand die uh, jou is voorgegaan. Maar dat even uh, uh, tussen, tussen de bedrijven door. Je zegt... Het zou zonde zijn als, als we die traditie zouden laten lopen. Dat voelde je als 21-jarige toen ook. Ja, dat, dat is wel zeg maar het meeste wat ik er nu van kan maken. Dus het was niet echt een heel erg wel overwogen keuze met lijstjes van waarom wel en waarom niet. Het was meer, ik, ik bijna, ik ga dat wel. Ik, ga, ik zal het gaan proberen. Maar had je enig idee uh, uh, hoe je een schoen zou moeten maken? Nee, toen helemaal absoluut. Ik wist hoe je bier moest drinken. Ja, daar was je heel erg goed daar in. Heel ja. heel ja. Caféhouder zou gelukt zijn, maar uh, schoenfabrikant was weer wat anders. Nee, de, uh, dat, dat kon ik op dat moment absoluut niet. Dus naar aanleiding van dat gesprek met mijn vader toen, gaf mijn vader heel duidelijk te kennen, ook weer naar aanleiding van die relatie die hij met zijn vader had, had mijn vader ergens uh, uh, uh, toen al, en toen was hij nog, uh, uh, nog een stuk jonger dan hij nu was, besloten dat hij zou stoppen met werken als hij 60 was. Om eventueel zijn, zijn uh, opvolger niet voor de voeten te lopen. Exact Wat dat. had ik zijn, zijn vader heel erg gedaan Mijn heeft. grootvader heeft dat heel erg gedaan, ja. En, um, en toen ik dat gesprek met mijn vader aanging... was mijn vader 56, dus hij had nog vier jaar. En hij zei tegen mij heel duidelijk... ik wil twee jaar met jou samenwerken. Hij voelde wel aan dat ik de commerciële kant op zou gaan... en ik voelde dat ook wel aan. En toen zei hij dus gewoon heel duidelijk... nou, dan heb je dus nog twee jaar om iets anders te doen. Dus je moet of in twee jaar je studie afronden... Of je, je stopt er nu mee en je gaat twee jaar in het buitenland het vak leren. En toen heb ik een beetje zitten optellen en aftrekken. En toen kwam ik erachter dat ik in twee jaar die studie niet af kon ronden. En toen ben ik gestopt. En wat heb je gedaan om het vak te leren? Uh, mijn vader en ik zijn onder tafel gaan zitten. En nou, dan doe ik mezelf een beetje uh, te goed. Mijn vader heeft een plan geschreven van uh, wat ik zou moeten gaan doen. En ik heb, uh, ik heb een cursus uh, Italiaans gehad van twee weken bij de Nonnetjes in Vught. En toen kreeg ik een gouden Opel Vectra van mijn vader. En toen ben ik naar Fucecchio gereden. Heel klein dorpje onder de wolk van uh, Florence. Hele kleine schoenfabriek, Principe die kent. Is inmiddels failliet. En daar heb ik vier maanden uh, uh, uh, meegewerkt in de schoenfabriek. Daar werkten 50 mensen waarvan één, de dochter van de eigenaar, een beetje Engels sprak. Dus ik heb daar heel veel Italiaans bij geleerd. En daarna ben ik uh, naar een... Uh, een, een opleiding gegaan tot technisch schoenontwerper in Milaan. Daar heb ik drie maanden gezeten. Uh, toen ben ik nog bij leerlooierijen geweest... in de buurt van, Florence, uh, sorry, in de buurt van, van Venetië in Italië. Toen ben ik naar Duitsland gegaan. Naar uh, de firma Mindel. Die maken bergschoenen waar je echt mee de Himalaya op <laughs> kunt. In Kiergang Schurung. Deutsch Grundlich. Ja, heel mooi bedrijf. Toen ben ik nog bij uh, Schumacher Herr Lutz geweest in Frankvoort heb ik een maand of drie in een schoenherstellerij gewerkt. Toen ben ik naar Parijs gegaan. Daar heb ik uh, zes maanden in de schoenwinkel gewerkt. Ik ben nog eventjes in Japan en in Amerika geweest bij... Uh, daar hadden we toen importeurs zitten. En uiteindelijk geëindigd in Portugal. En na twee jaar kwam ik weer terug. Je hebt echt het schoenenvak uh, in twee jaar geleerd. In allerlei aspecten heb je je uh, bekwaamd. En je was klaar om dat bedrijf in te gaan. Later zijn jouw broers dat bedrijf ook ingegaan. Je broers Floris en Pepijn... Um, hoe evident was dat? Want uh, jouw vader had inderdaad gezien wat er kon gebeuren... als je op rampkoers uh, zou gaan liggen met de uh, vorige generatie. Ja, wat bedoel je nou precies? Hoe nou ja, waar, is... waar, waarom hebben jouw broers gezegd, wij gaan dat bedrijf ook in? Want jij hebt een tijdje getwijfeld, maar dat zullen zij ook gedaan hebben. Ja, mijn broer Floris heeft eigenlijk nog langer getwijfeld. Ik heb af en toe zelfs wel een beetje het idee gehad dat mijn broer Floris de eerste tijd dat hij bij ons op de zaak werkte... ook nog steeds aan het twijfelen was. Ik heb dat geloof ik ooit wel eens een keer ook tegen hem gezegd. En nu hoort je het waarschijnlijk sowieso. Um, maar Floris heeft een, een, een opleiding, uh, TMO heet dat, in, in Doorn, hier vlakbij... Uh, gedaan uh, in de modebranche. En ondanks dat hij daar al met schoenen bezig was... heeft hij altijd uh, gecommuniceerd van... ja, ik weet het ook nog steeds niet. Hmm. En ik ben in juni 99 begonnen en Floris in december 99. En we hebben eigenlijk van meet af aan onze draai gevonden. En um, tien jaar samengewerkt. En uh, een kleine drie jaar geleden is mijn jongste broer Pepijn gekomen. Ja, en, en, en dat is... Ja, Floris en ik hebben, het, hebben heel veel meegemaakt met z'n tweeën. Ja, we hebben lang met een externe directeur gewerkt... die we na heel veel vijven en zes hebben moeten ontslaan. En uh, vanaf het moment dat Pepijn erbij is gekomen, drie jaar geleden... Is het, dat is een soort, um, een soort, soort multiplier, zeg maar. Hè? Het is één plus één is drie, of eigenlijk één plus twee is vijf. Het is, het is uh, uh, ja, hoe moet ik dat zeggen? Met z'n tweeën ben je op een gegeven moment uitgediscussieerd. Hè? Eén van de twee wint de discussie en de ander verliest, en dan ga je uit elkaar. Ja. En met z'n drieën, in, in, in de vertrouwensband die wij hebben, blijft zo'n discussie lopen. Want hè, één moet twee overtuigen, of twee gaan één overtuigen, of je hebt alle drie een andere mening. En je komt verder. Dus er gebeuren meer dingen. Dus we zijn nu, we zitten, het bedrijf zit in een hele mooie fase. Hè, onze hele, uh, het hele omveld staat gigantisch in de fik. Het is nog nooit zo slecht gegaan bij ons in de branche. Hè, bij onze klanten, de retailers, als dat het nu gaat. Ja, de crisis wordt ook in de schoenenbranche gevoeld. Ja. Afgelopen kwartaal min 25% schoenen verkocht. Ja, dus het ja. gaat heel hard. Desondanks gaat het met ons bedrijf uh, goed. En in hoe de... kan dat? Nou, dat zit hem in, in ons geval in de export. We zijn in Nederland, verkopen wij gewoon wat minder schoenen... en de export gaat heel erg goed. De export, en hoe krijg je dat voor elkaar? Uh, Als toch een relatief kleine Nederlandse schoenenfabriek? Investeren en uh, uh, uh, uh, moeilijke beslissingen nemen. Wat was de moeilijkste beslissing uit je carrière? Uh, nou, uit mijn carrière is iets anders. Maar in, in, in, in relatie tot export en het succes van dit bedrijf is wel een lastige beslissing geweest. Om alle export. We exporteren naar, naar 15 landen, denk ik. Om al die export stop te zetten. Dat kostte heel veel paren en dus omzet. En te focussen op België en Duitsland als exportlanden. En daar echt mee aan de slag te gaan en eigenlijk te wachten totdat we dat in de smiezen hebben... en dan pas weer naar het volgende land te gaan. Ja, dus je concentreer op dat wat je goed kunt... en waar je het meeste succes kunt behalen. Ja, precies. Dus, ja. We praten straks verder, René, want je blijft bij ons. Uh, mensen kunnen ook vragen aan je stellen over, over je bedrijf... over hoe het nou is om in een familiebedrijf te werken bijvoorbeeld. Maar ook over de schoenenbranche en over het schoenenambacht. Kunnen ze vragen aan jou stellen? 0800-1121. Het is ons gratis telefoonnummer. Uh, en wij horen denk ik ook wel graag welk ambacht uh, onze luisteraars nou beheersen. Misschien is het een hele goede ijsmaker die luistert... of een, uh, iemand die, die sieraden maakt inderdaad, of een, of een timmerman. Uh, en misschien heeft het ook wel een schitterend stukje ambachtswerk thuis staan. Ook dan kunt u bellen. 0800-1121. 0800-1121. Mailen kan naar casaluna.ncv.nl. En twitteren, dat kan dan weer met hashtag Casaluna.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 Aflevering 13. Geld moet rollen. Goedemorgen. Ah, Cor. Uh, wat heb je daar? Dit is de telefoon voor de toekomst. Een gsm. Hmm. Ik heb er eentje aangevraagd om te testen. Ja, en dan nou heb, nou heb ik hem uit elkaar gehaald. Ja, zie je hem dan maar weer eens in elkaar te zetten. Hey, wat is dat voor ding? De telefoon van de toekomst. Hm. Ja. Ja, zo te zien is collega van Rijn de toekomst aan het slopen. Hé, hey, <laughs> grappenmaker, ga jij eens koffie halen? Ja, dat kan niet. Het apparaat is nog niet aangesloten. Kut. Wat moet je nou met zo'n ding? Reken maar dat Eddie Lagarde of Middelkop er eentje heeft. En wij van de politie lopen weer lekker achter bij het geboefte. Hm. Maar daar worden we toch voor betaald? achter het geboefte aanlopen. Wat <gacht> ben jij spitsvondig vandaag. Cursushumor gevolgd? Verliefd misschien? <gacht> Eindelijk zaten we in ons nieuwe kantoor. Ver weg van die klote Amsterdammers. Tijd om daarvan te genieten had ik niet. Cor had een firma gevonden die het sapprobleem voor ons kon oplossen. Eurosap. Maar hoe kregen we het spul in godsnaam daar? We hebben een probleem. We hebben een vrachtwagen en een chauffeur nodig om al dat sap te transporteren. Ja, ik, ik zie het probleem niet. En dat kost geld. Kudding, Dat sap moet weg en snel ook. Dat gaat gisten, dat gaat stinken, dat gaat opvallen. Maak je geen zorgen. Ik zei toch dat ik het zou regelen? Ja, maar, ja, maar hoe ga je dat dan betalen? We hebben drugsgeld zat. Daar kunnen we toch gewoon wat van lenen? Oké, okay, zoals ik doe het even voor je. Ja? Goed kijken. Eerst met links naar achteren. Dan draai je om je as. En dan. Kijk je even uit! Haha, ah, ah, ah, jij moet uitkijken. Dus wat deed ik? Ja. Ik sta op rechts. Met links naar achteren. Dan draai ik op mijn rechtervoet een halve slag om mijn as. Ja. En dan trap ik mijn tegenstander met links. Bam! Nu jij. Zo, ja. recht. Sta... Draai en trap. Niet aarzelen. Kom op. Ja. Kom op, Saskia, Niet afwachten. Initiatief tonen. Ja. Oh. Hé, hey, Noor. Nora heet ik, Geen Noor. Sorry, Nora. Hé. Hey. Wat is er met jou? Ik ben weggelopen. Ben je weggelopen? Van huis? Tch. Ik weet niet of ik dat nog huis moet noemen. Heeft jouw vader jou? Ik noem dat geen vader. Die klootzak wou me slaan. Wil je een beetje water? Ja. Nee. Sas, haal even water voor de. Ze heet Saskia. Oké, okay, oké. Okay, oké, okay, goed. Vertel, wat is er gebeurd? Hij wou weer beginnen, maar deze keer, ik... Ik heb hem gewoon helemaal in elkaar getrapt. Hier, alsjeblieft. Thanks. Ik ga niet meer terug. Nooit. Oké, okay, rustig, rustig. Nee. Hey. we vinden wel een plekje voor je, ja? Nee, maar, hij is aangesloten. Doe mij ook een koffie, melk en suiker graag. Luister, Cor, ik heb er nog even over nagedacht. Maar ik vraag me af of het wel kan, hè? het inzetten van dat geld. Sherman kwam ook al met dat idee. Nou, het leeft kennelijk onder de bevolking. Wat zie je nou op te kijken, man? Het is een lening. Zo moet je dat zien. Een lening. Ik vind dat we dit moeten checken bij het OM. Ja, dat zouden we kunnen doen, ja. Dus zou jij misschien... Nee. Hey, uh, hey. jij maakt er een probleem van. Dus ik zou zeggen, bel lekker zelf. Goed zo, Nora. Goed zo. Kom door. Door. Kom maar. Stoot, stoot, harder, harder! Gebruik je woede, kom aan. Stoot! Hey, hey, uh, uh, uh, Wat kom je nu? Gewoon, even kijken. Hey, ik ben net klaar met de boekhaling. Nora, ga maar even naar de stootzak. Ja. Maar dit is toch dat meisje? Ja, dat is uh, Nora. Ze heeft binnenkort een belangrijke wedstrijd. Oh en een contributie. Schatje. Wat denk je? Pittige tante. Zie wel of ze boos is? Ja, dat is ook. Ze is van huis weggelopen. Een vader met uh, losse handjes. En nu? Ja, nu moeten we een slaapplaats voor ze zoeken. Slaapplaats zoeken. Voor Nora. Ja, er staat nog een hokje achter vrij, dus. Uh, ze kan misschien ja, wat. kom maar. op. Je gaat er geen meisje van amper 18 een hok proppen? Dat ja, is maar voor één nacht. Nee, hou ze op. Witsen, hou eens op. Wat ben je zenuwachtig? Nee, nee, hoezo? Ja. Dat je mij dan alweer per se bij moet hebben... Ja, ga maar nou niet vertellen dat je liever bij je vrouw thuis op de bank zit. Heren. Dame. Goed, om een kort verhaal nog korter te maken. Van hoger hand heeft men interesse voor onze theorie. Je oh. bedoelt over de directie? Het wordt dus tijd dat wij die theorie onderbouwen met feiten. Zijn die er al? Hm? Ja, we hebben wat problemen met die uh, groei-informant, uh, Met die... WH-01. Uh, uh, wat? Hofstra 01 ja. uh, afsijl, Die WH-01 heeft geld nodig voor dat SAP-transport. Daar kunnen wij in voorzien, toch? Ja. Ja, maar het zit erin dat het vaker zal voorkomen. Dat hij geld nodig heeft. Nou, gebruik het geld uit de kluis en verreken het later met het reguliere budget. Huh? Jij had daar toch iemand voor die, die, die de boekhouding zou doen? Een van der Ham, meen ik? Van der ham Meervoud. Als dat maar geen dubbele boekhouding wordt dan. Heren, ik wil geen flauwe grappen. Ik wil resultaat. Improviseren? Je moet het kunnen. Niet weten wat er gaat gebeuren. Je overgeven aan het moment. Oscar Peterson kon het. En Cor? Een improvisator moet wel weten waar hij heen wil. Nou, meneer Trompenberg. Dan komen we nu in het duurdere segment. Hmm. Meneer, de auto's die ik hier zie zijn stuk voor stuk... Kunstwerk. Dan praten we niet in termen van geld. Neem nou deze Maserati. Prachtige wagen. Gaat u zitten. Leder bekleding. Prachtig afgewerkt met notenhout. En hij heeft telefoon. Ziet u? Oh, que bella Machina. Alles wat de Italiaanse ontwerpers de afgelopen eeuw aan genialiteit ten beste hebben gegeven, komt samen in deze automobiel. Zeg, wilt u niet voor ons komen werken? Zoekt u een fiscalist dan? Nee, maar u... De, de prijs van deze auto is... Nou, uh, tweede... nou moet u echt ophouden over geld te praten. Ik neem hem. Nou, uh, zullen we dan even naar mijn kantoor gaan? Om het een en ander te regelen? En wat zouden wij dan moeten regelen? Ik denk aan de betalingswijze. En, uh, oh, maar het nou meneer opstellen... gaat u weer... Laten we het kort houden, meneer. Nu, direct. Contant. Heeft u daar problemen mee? Hier, Janky. Over een uurtje is alles bij Eurosap. Beloofd. Ja, check eet je toch? Jacek, ja. En jij? Sherman. Sherman. Maar moet je niet natellen wat er in die envelop zit? Sherman. <laughs> Ik geloof jou. Ik voel aan een envelop. En een envelop is dik genoeg. Dat is veel sap. Sap drinken is goed. Maar sap drinken en roken is beter. Ik doe niet aan te pakken als je dat bedoelt. Ik bedoel roken speciaal. Roken speciaal? Ja. Je Ja, kopen. Oké. Okay. Van jou, Sherman. Geen probleem. Ja, check. Ja, Oké? Okay. Nou, nou, nou, William. Fantastisch, toch? Voor mij hoef je de geluidsbarrière niet te doorbreken, hoor. Nou, ik rijd net 60, Helga. Waar je 50 mag. Hé, hey, moet je zien. Helga. Telefoon. We hebben gewoon een telefoon aan boord. <laughs> Jezus. Wat doe je? Kijk nou toch, wat een schoonheid. Dat pand. De, dat er aan de overkant van de grachtenkoop staat. Zie je dat? Ja, ja. Italiaanse stijl. 17e eeuw, schat ik zo. Ja, ja. En? Wat is het daarmee? Wat zou jij ervan zeggen als wij daarin trokken? Wij? Ons kantoor. Ik ken jij. De ezel speelt mee. Wat? Dat taalgebruik van jou doet maar niemand denken. En het pand? Waar wou je dat van betalen? Ooit van geld gehoord, Helga? Is onze klantenkring niet ietsje te klein voor uh, zo'n kantoor? En kom nu niet aan met die meneer Oost. Helga, die heeft het over Armin Oost? Ja, ja, ja. Maar ik heb het over Willem Pijper. Pijper? Die, die van het pensioenfonds? Een man, en het doet me alleen al deugd omdat ik jouw gevoeligheden hierin ken... een man van onbesproken gedrag. En sinds kort mogen wij de heer Pijper rekenen tot onze clientele. Helga, en nu zouden de violen moeten klinken. Helga, zeg mij... Kan dit jouw goedkeuring wegdragen? Nou... Uh, Niet zo zuinig. Het is een prachtig pand. Dat moet gezegd. Het dit... ehm... Hey, um... Wat? Nora. Weet jij misschien... iets waar ze een tijdje kan zitten? We kunnen de tijdelijk in huis nemen. Meen je dat? Mm -hmm. Hier, in huis? Ja. Hé, <laughs> hey, maar ondertussen zoeken we iets anders. Dankjewel, schatje. Ja. Gun die jongen toch zo hobby, ja? ja. Zeg, en die andere hobby? Dat sap? Dat is geen hobby, dat is werk. Oh, maar waarom zie ik daar dan niets van terug in de boekhouding? Ik heb vanmiddag alles door zitten nemen. Maar van dat sap... Hebben we nog ergens wat van die pak? Sermon. Die papieren heb ik nog in de sportschool liggen. Maak je dan niet zo'n zorgen Nee, dat doe ik wel, Sherman Cordelia. Jij en je papierwerk. Ik heb geen zin in gedonder met de fiscus. Ja, Wat ik dat spul nou. Hé, hey, hallo? We hadden het over de boekhouding. En om eerlijk te zijn, snap ik het nog altijd niet. Waarom verkopen we nou ineens sap? Nou ja, gewoon omdat het geld oplevert. Ah, kijk, heb eens. Hé, hey, ik waarschuw je, Sherman Cordelia. Als ik ergens niet tegen kan, zijn het geheimen. U hoorde onder meer... Heijn van der Heijden, Remy Sambo en Hanna van Lunteren. Regie, Chris Baajema en Jeroen Stout. Scenario, Stan Lapinski. Bezoek de website ntr.nl slash spin.